6 uur. Het NOS-journaal. Boot. Bonden en werkgevers praten met kamp over pensioenakkoord. Minister Roosentaal keurt oorlogstaal Turkije tegen Israël af. En reeks zware aanvallen Taliban in Kabul. <tieden>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 Bij een aanval van Taliban-strijders in de Afghaanse hoofdstad Kabul is zeker één burger om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten raakten 16 mensen gewond. Vanmorgen drongen zwaar bewapende Taliban-strijders een wijk met ambassades binnen. Onder meer bij de Amerikaanse ambassade en het hoofdkwartier van de internationale troepenmacht Isaf werd gevochten. Op andere plekken in Kabul werden zelfmoordaanslagen gepleegd. Daarbij kwamen de daders en een politieman om het leven.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 Ahmadinejad noemde dat een humanitair gebaar. De Nederlandse astronaut André Kuipers gaat op 20 december de ruimte in. Het wordt zijn tweede ruimtereis. Kuipers zou eerst eind november worden gelanceerd, maar dat werd uitgesteld na een ongeluk met een onbemande raket. Het wordt de derde keer dat de Nederlander de ruimtevlucht maakt. Wubbel Ockels maakte de eerste in een space shuttle.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 De langste files zijn in het midden van het land te vinden. Bijvoorbeeld op de A1 Apeldoorn naar Hengelo. Dus ik loop het Beekbergen en Deventer, 8 kilometer. De weg is wel weer vrij inmiddels. Op de A12 Den Haag-Arnhem is een rijstrook dicht bij Bunnik. Daar nu 4 kilometer file. En de laatste file die er uitspringt staat op de A28 amersfoort Zwolle. Daar gebeurden kort achter elkaar twee ongelukken. Het heeft niet lang op de weg gestaan, maar er staat wel file nu. Tussen ik het Hoevelaken en Strandnulde 8 kilometer.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 NOS Radio 1 Journaal, met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Acht over zes, maar één plek om deze uitzending te starten. Den Haag, gaan we kijken hoe het is met het pensioenakkoord. Want minister Kamp zit op zijn ministerie met vakbonden en werkgevers... om te kijken wat ze moeten met die verdeeldheid binnen FNV over het pensioenakkoord. En er zijn trouwens nog meer bonden die uh, nog wel wat mitsen en maren hebben. Peter Blok staat bij Sociale Zaken... Peter, we hoorden eerder van jou dat er binnen afzienbare tijd een persconferentie komt. Waar zou dat op duiden? Ja, dat uh, er toch hier alles aan uh, gedaan wordt om toch alle neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. Lange tijd was natuurlijk de vraag... wat is de handtekening van Agnes Jongerius onder het pensioenakkoord van juni nog waard... Ja, en ook uh, is er nog wel een pensioenakkoord. Nou, Wientjes, Jongerius en ook minister Kamp... die willen uitstralen dat er nog wel degelijk een pensioenakkoord is. En dat er over sommige punten nog wel gesproken kan worden. En dat er wat pijnpunten van tafel kunnen. Dat is dan weer belangrijk voor FNV Bouw. Die had tot nu toe gezegd nee tenzij. Nou ja, tenzij wordt dus voor een deel ingewilligd. En uh, ja, als dat wordt ingewilligd, dan zijn alleen nog FNV Bond bondgenoten, wel de grootste bond binnen de vakcentrale FNV en Abfacabo, de ambtenarenbond nog tegen. Maar dan is een meerderheid van FNV wel voor. En dan kan Kamp dus verder met zijn pensioenakkoord. En dan moet hij in de Tweede Kamer ook zijn hand ophouden... bij de Partij van de Arbeid. En dan zal hij iets moeten gaan doen voor de lagere inkomens... en uh, voor de zware beroepen. Nou, Als hij uh, met de toezegging komt... als ook uh, Wientjes, de werkgeversvoorman... nog een beetje toeschietelijk wil zijn rond de pensioenpot en uh, dat uh, ook de werkgevers wel degelijk daarvoor verantwoordelijk zijn. Ja, dan, uh, dan is er goede hoop dat ze hier er toch uitkomen... en dat straks alle neuzen ineens weer dezelfde kant op staan. Zeg, waarom... Behalve dan die twee van die uh, grote FNV-bonden. Waar... Maar dat is een uh, intern FNV-probleem dan voor Agnes Jorgerius. Ja, waarom hecht Henk Kampen er zoveel aan om dit akkoord toch door te laten gaan? Nou ja, het is natuurlijk hem alles aangelegen om dit pensioenakkoordje binnen te slepen. Het is de belangrijkste klus deze kabinetsperiode. Het mag dan ook niet fout gaan, het mag niet mislukken. Ja, al zegt hij er wel steeds bij, er is niet meer geld. Maar ja, technische details, daar kunnen we toch een beetje aan sleutelen. Ja, en uh, dus uh, het kan zijn carrière maken of breken. Het pensioenakkoord is nodig, want het kabinet wil 18 miljard bezuinigen. Op de lange termijn 4 miljard kun je bereiken door de AOW-leeftijd te gaan verhogen. naar eerst 66 jaar, dan naar 67 jaar. Ja, en het uh, pensioenstelsel moest gemoderniseerd worden. Uh, ja, als uh, FNV nee zegt, dan uh, zijn ze slechter af. En dat uh, zal Kamp benadrukken nu in het gesprek. We horen van jou zodra die persconferentie van de dames en heren begint. Peter Blok was dat vanuit Den Haag. Turkije, een opmerkelijk bericht. Turkije kan ieder moment met grondtroepen buurland Irak binnentrekken. Dat werd vandaag aangekondigd door de Turkse vicepremier. De Turken bombarderen al een aantal weken stellingen in Noord-Irak. Bram van Meulen in Turkije. Bram, waar hangt het nog vanaf... voordat Turkije het grondgebied van Irak uh, mogelijk gaat binnentrekken? Nou, ja, Als je goed uh, luistert naar de verklaringen van de Turkse regering... van niet zo gek veel meer uh, Turkse troepen... Die zijn al in hoogste paraatheid gebracht, zijn al weken bezig met meer soldaten, meer troepen te brengen naar die zuidgrens uh, met Irak zoals je weet bombarderen ze daar al een aantal weken, maar luchtbombardementen op zichzelf zijn nooit genoeg bij dit soort acties, zeker niet als je te maken hebt met guerrillastrijders strijders die zich ophouden daar in uh, de bergen van Noord-Irak dus waar het nu om gaat is wat vindt Irak daar eigenlijk van en op dit moment is er druk diplomatiek verkeer met diplomaten uitbacht dat uh, de Turken gaan naar Irak, Irakezen komen naar Ankara, uh, maar er is ook Wordt veel gesproken met de semi-autonome regering van Iraks-Koerdistan, zeg maar Noord-Irak. die toch uiteindelijk het groene licht moeten geven voor zo'n operatie. Maar het groene licht, Bram, als ik denk aan de invallen in Irak. dan denk je toch eerst even aan de Veiligheidsraad, VN-resoluties, stemmingen, veto's. Kan Turkije dat zomaar maken? Een ander land binnenvallen? Nou ja, ze doen het niet voor de eerste keer. Hè? Uh, Irak heeft de afgelopen jaren oogluikend toegestaan... Uh, ...dat Turkije uh, in die bergen van Noord-Irak uh, achter Koerdische militanten aangaat. De Ko Koerdische militanten van de PKK. Op zichzelf hebben de Iraakse machthebbers niet zo heel veel op met die PKK... Uh, ...die daar in de Kandilbergen zitten om hun aanvallen voor te bereiden op het zuiden van Turkije. Uh, zeker omdat de Irakese tegenwoordig zeer goede handelsrelaties hebben met de Turken. Maar uh, de afgelopen weken zie ik toch, hoor ik toch... Weerstand. Uh, bij die Turkse luchtbombardementen bijvoorbeeld zijn Iraakse burgers om het leven gekomen. De leider van Noord-Irak, Barzani, staat onder druk van zijn eigen volk. Niet alleen over die bombardementen, maar ook bijvoorbeeld door het uitblijven van hervormingen in zijn eigen gebied. Er zijn ook demonstraties geweest tegen zijn regering, maar ook tegen die bombardementen. Dus het is nog geen gelopen race dit keer voor de Turken. Dan zal waarschijnlijk ook de premier wel even terug moeten kiezen in zijn land voordat dat groen wordt gegeven. Erdogan, ja. de premier, is op dit moment op reis in de regio. Hij is nu in Egypte volgens mij, nadat hij ook straks naar Libië en Tunesië gaat. Wat is, Je zegt het, ja, het goed, ja. Wat is zijn boodschap? Nou ja, kijk, die, die, die reis naar het Midden-Oosten is toch vooral bedoeld om geld te verdienen, denk ik. Maar hij doet het allemaal onder de vlag van... Turks leiderschap in de regio, Turkije als democratisch rolmodel, dat hoopt hij te exporteren naar Egypte. Zo hoorden de Egyptenaren hem vandaag vanmiddag zeggen dat Egypte maar beter net zo'n seculiere staat kan worden als Turkije, waar dus strikte scheiding is tussen geloof en politiek. En hij hield ook een vurig pleidooi voor een onafhankelijke Palestijnse staat. Nog voor het einde van het jaar verwacht de Turks premier dat zo'n staat er is. En daarmee kreeg hij natuurlijk groot applaus in Cairo en in de rest van de regio. Het aanzien van Turkije groeit. Bram van Meulen, dank. In Den Haag ging het vandaag ook over Turkije, maar niet in positieve zin. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken veroordeelde vanmiddag de wat hij noemde dreigende taal uit Ankara tegen Israël. Verslaggever Wilco Boom was daarbij. Uh, Wilco, waar, waar slaat die veroordeling op? Nou, de Turkse regering die wil een nieuw hulpconvooi... aan de Palestijnse bevolking van de Gazastrook gaan steunen de komende tijd. Dat eerste konvooi, dat weet je waarschijnlijk nog, dat werd door Israël tegengehouden. Daar vielen veel doden bij, onder wie een aantal Turken. En daarom wil Turkije nu de marine meesturen ter bescherming. Ja, en volgens uh, Rozentaal is dat een slecht signaal. En daarom sprak hij vandaag deze veroordeling uit. Nederland is uh, tegen uh, hulpconvooien. Nederland is een verklaard tegenstander van de dreigementen... van het soort dat door Turkije is geuit. Ik mag daaraan toevoegen dat ik dat ook uh, nadrukkelijk aan de Turkse regering... aan mijn collega Davutoglu heb laten weten. Wat betreft de opmerking van uh, de uh, premier van Turkije, Erdogan... Um, het ligt in de lijn van wat ik daarnet heb gezegd... dat de Nederlandse regering uh, dreigende taal naar wie ook... ook in de richting van Israël niet uh, op prijs stelt. Turkije gooit dus volgens minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... olie op het vuur in plaats van op de golven... En hij heeft via diplomatieke weg aangegeven dat Nederland daar niet mee is ingenomen. En hij deed zijn uitspraak vandaag uh, naar vragen van het Kamerlid De Roon van de Partij voor de Vrijheid van Wilders. En volgens De Roon probeert premier Erdogan een leidende rol in het Midden-Oosten te krijgen uh, over de rug van Israël. De islamitische aap is weer eens uit de mouw gekomen. Hij zetelt ditmaal in Ankara en hij heet Erdogan. Want het is glashelder dat Erdogan dit doet om zijn positie in de islamitische wereld te verstevigen. Hij wil heel graag de leidende rol veroveren in die regio. Is de minister het met mij eens dat deze oorlogsretoriek van Erdogan een leider op het wereldtoneel onwaardig is? En um, die andere partijen, zijn die ook zo in dit dossier... op de hand van de Israël, Wilco? Nou, nee, dat is, dat is te veel gezegd. Maar VVD en CDA, de regeringspartijen... die zijn ook uh, voor Israël, maar minder fanatiek dan uh, de PVV. Uh, het is ook niet voor niks dat Israël het enige buitenland is... dat wordt genoemd in de buitenlandparagraaf van het uh, regeerakkoord. De kleine christelijke partijen, SGP, ChristenUnie... zitten ook helemaal op die lijn. Maar de linkse oppositie die is veel meer op de hand van de Palestijnen. Maar ja, net als de Palestijnen trekken die linkse oppositiepartijen... op dit onderwerp aan het kortste eind. En dat bleek vandaag trouwens ook nog op een heel ander onderwerp in de Tweede Kamer. De linkse partijen die drongen er bij Rosenthal op aan... dat hij uh, steun gaat zoeken en steun gaat geven... aan een waarnemersstatus voor de Palestijnse autoriteit bij de Verenigde Naties. Maar Rosenthal die liet er geen misverstand over bestaan dat hij daar niks voor voelt... omdat Israël hier tegen is. En uh, de rechtse meerderheid in de Kamer die steunt de minister wat dat betreft. Welkom boom was dat vanuit Den Haag? Het Franse wielerfenomeen Janie Longo is in verband gebracht met doping. Guillaume vertelt ons wat er aan de hand is. Bij de AWB zit voor de laatste verkeersinformatie René Passet. Vandaag neemt het aantal files nu af, maar het zijn er toch nog 30. Alleen bij Amsterdam en bij Rotterdam komt alweer wat, uh, wat lucht in het aantal files. Op de A1 Amersfoort naar Hengelo staat tussen Apeldoorn-Zuid en Twello nog 4 kilometer. Dat is een erfenis van die problemen eerder vanmiddag bij Deventer. De enige alle andere vrienden die hier uitspringt staat ook in het midden. Op de A28 Amersfoort naar Zwolle tussen loop het Hoevelaken en Strandnulde Na een ongeluk 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Het waait er flink. Niemand heeft er last van het geluid. En niemand klaagt ook over bedorven uitzicht. De zee, kortom, is een ideale locatie om windmolens te plaatsen. Maar meer dan 90 van de windmolens staat nu nog op het land. Een van de redenen is dat reparaties en onderhoud op zee erg duur zijn. Een nieuw soort windturbine zou daar een oplossing voor kunnen bieden. Een verslag van Matthijs van de Wiel. Chinese muziek. Ja, Chinese muziek. Nee, dit is niet de verkeerde reportage die is ingestort. Zo klinkt in 2011 de feestelijke in gebruikname van een nieuw soort windmolen. Chinese dans in de Hollandse polder. Want bouwer Darwin, oorspronkelijk Nederlands, is nu in Chinese handen. En de baas is Mr. Cheng. is en gelukkig is er iemand die kan vertalen. De kostprijs is veel lager en de effectiviteit van deze windturbine is veel hoger. Kan het dan met minder subsidie? Kunt u met dit apparaat windenergie wat rendabeler maken? Deze turbine die kun je offshore neerzetten met een veel hogere efficiëntie. ik? De bladen bewegen nu... En zo ziet zo'n windmolen er dan van binnen uit. Is er ook een lift om naar boven te gaan eigenlijk? Dat het altijd gevraagd. Er zit een lift in deze windmolen. Alleen dat gaat vast niet vanaf de laatste verdieping, maar vanaf de eerste verdieping naar boven toe. Hugo Groenemans van Darwin, de bouwer. En deze is nog veel groter dan wat we normaal gesproken allemaal langs de weg zien staan? Ja, normaal gesproken wat je in Nederland ziet langs de weg staan is 1 megawatt. Nu tegenwoordig wordt 2 megawatt geplaatst. En deze? Dit is 5 megawatt. En wat is er zo revolutionair aan dit apparaat? Het verschil is meer rendement en minder broterende delen. Wat heel belangrijk is voor het onderhoud later. Dus geen tandvielkassen die stuk kunnen gaan. Uh, minder componenten, uh, dus hogere betrouwbaarheid. En speciaal gebouwd voor op zee dus? Exact. Dit is het eerste het ontwerp wat gewoon geschikt is gemaakt. Uh, vanaf het begin af aan, met het idee, hij wordt op zee geplaatst. Hij kan tegen zout en is minder onderhoudsgevoelig, want dat maakt het zo duur. Hè? Je moet er met een bootje naartoe steeds. Nou, dat is de, natuurlijk het, de uitdaging uh, voor offshore wind. Is hoe krijg je een, een windturbine zo betrouwbaar dat je er eigenlijk niet naartoe hoeft. En dat je alle storingen vanaf het land zou kunnen uh, behandelen. Ja. Is hij ook goedkoper in het gebruik daardoor zoveel goedkoper, dat hij zonder subsidie zou kunnen uiteindelijk. Want daar wilt u natuurlijk naartoe. Als we kijken naar de huidige. Turbines, dan zitten die al aardig op land uh, richting het niveau dat het uh, met minder subsidie kan. We zullen uh, deze technologie nog verder opdienen te schalen in dus de toekomst om het uh, ja, verder economisch haalbaar te maken. Maar het is een goede, goede oplossing om, voor mensen om niet een windmolen in de achtertuin te plaatsen. Want dat willen ze toch liever niet? Dat is wat wij op dit moment uh, in Nederland helaas zien. Nederland was altijd een voorloper hè, als het gaat om de windmolens. En nu bent u in Chinese dienst. Wat is er fout gegaan? Het is misschien wel uh, de bereidheid om een Nederlandse industrietak op te zetten. Die is er niet. Wat heeft u de Chinezen te bieden? Want dat is een hele grote speler aan het worden in die branche. Wat we te bieden hebben is op dit moment uh, de ontwerpkracht. En het tweede wat heel belangrijk is, is toch uh, zeg maar lokale mensen die de markt kennen. Om daarmee de projecten te kunnen gaan realiseren. Voor welke markt is dit dan bedoeld? Want ja, de Nederlandse overheid hoeft u het niet van te verwachten. De regering heeft al gezegd, geen nieuwe projecten. Maar wij kijken... Uh, Verder dan Nederland. We kijken echt naar Europa, naar Duitsland, naar Engeland. We kijken ook naar de Verenigde Staten. En natuurlijk heel belangrijk in China. En daar gaan we dus ook uh, ondersteuning bieden. De Chinezen die komen misschien wel de Italiaanse economie redden. Komen ze ook de Nederlandse windmolenindustrie redden? Gedeeltelijk doen ze dat al, zeg ik. Wat hoor ik nu? Nou, dit is het ver... Ja, wat krijg je. Dus het, uh... Op dit moment zie je de rotor boven, de wieken. zie je gewoon een andere windpositie pakken. Omdat de wind gewoon iets anders van hoek uh, wordt. En... Doet hij zelf? Het gaat allemaal automatisch. Ja. Het gaat allemaal automatisch. Een verslag hoorden u van Matthijs van der Wiel. 13 wereldtitels, drie keer de Tour de France voor vrouwen gewonnen. Ze is een fenomeen in het wielrennen. De Française Jeannie Longo. Ze is inmiddels 52 jaar oud. Ze rijdt nog steeds rond in het peloton. Maar de vraag is, hoe lang nog? Want Gio Lippen, ze is in verband gebracht met doping. Leg ons uit wie dat heeft gedaan. Ja, het was een uh, vreemd verhaal wat er uh, bekend is geworden. Het was natuurlijk al bekend dat uh, Johnny Longo uh, in de problemen zat... omdat ze drie dopingcontroles zou hebben gemist. Uh, nu is dat bij haar enigszins verklaarbaar. Mooi verhaal trouwens vanmorgen in een Belgische krant, een Vlaamse krant... die schreef dat uh, zij leeft uh, ja, als een asceet uh, zonder uh, telefoon, zonder uh, computer. Dan is het natuurlijk heel erg lastig om uh, de whereabouts uh, in te vullen. Nou, Drie controles gemist betekent gewoon dat je in wezen uh, ja, strafbaar bent... dat je in wezen tegen een positieve dopingcontrole bent aangelopen. Dat was het verhaal dat de afgelopen week bekend werd. Er kwam vandaag ineens een verhaal naar voren in de Franse krant... Kiep. en uh, Die hadden contact gehad met een uh, Amerikaanse oud-renner, Joe en die zou uh, EPO hebben verkocht aan de echtgenoot van Johnny Longo. Aan Patrice Ciprelli. En die staaft dat dan weer met uh, e-mailtjes uh, die hij heeft doorgestuurd in de richting van die krant. En de e-mailtjes die wij ook hebben kunnen bekijken. En ja, de, daar wijst inderdaad alles erop. Dat er voor slechts 500 euro, dat is trouwens ook nog wel een heel uh, sajan detail... slechts 500 euro aan Chinese EPO is gekocht. Wat kun je daarmee doen? 500 euro? Wat is dat dan? Ja, dat is niet veel, maar uh, uh, blijkbaar is die EPO zo goedkoop dat je daar uh, wel mee kunt, uh, ja, kunt, kunt, kunt uh, drogeren. Waardoor je inderdaad harder gaat fietsen. Hè? Betere opname van zuurstof. Nou noem het allemaal maar op. Alle bekende verschijnselen van EPO. Uh, en, en, en blijkbaar uh, is Johnny Longo in de verleiding gekomen. Om op deze goedkope manier toch nog eventjes een, uh, een draai aan de carrière te geven. Trouwens ik moet ook wel zeggen. Uh, de mailtjes dateren van 2007. Van april 2007. Dus het is niet een heel recent verhaal eigenlijk. Maar goed het komt nu naar buiten. Dus uh, vandaar dat uh, ja, nu toch iedereen op de achterste benen staat. Omdat die Longo natuurlijk ook een heel bijzonder geval is. Uh, ze is al bijna 53. In uh, oktober uh, wordt ze 53. Ze zou opnieuw gaan deelnemen aan het wereldkampioenschap. Uh, ze is uh, Frans kampioen tijdrijden uh, geworden. Uh, ze is tweede geworden bij de kampioenschappen op de weg. Dus ja, op haar oude leeftijd blijft ze maar presteren. En wat ook heel erg opvallend is, toen Leontine van Morsel de grote concurrent was van Johnny Longo, toen was het met name Longo, die met de beschuldigende vinger in de richting van, van Morsel wees en zei dat kan toch eigenlijk niet zonder doping gebeuren. Mm. Dus uh, wat dat betreft, ja, dan blijkt toch uh, dat uh, de dame zelf mogelijk, hè, moeten we zeggen, Wie weet, ook uh, wat middeltjes gepakt heeft. Hou die slag om de arm en die beschuldigingen dateren van de eindjaar 80 en inmiddels sinds in 2011. Jannie Longo, 52 jaar. Dank je Gio. Dan gaan wij naar een uitzonderlijke archeologische vondst. Sieraden in een vorste graf uit 600 voor Christus. Dat graf werd gevonden in een prehistorisch grafveld ergens tussen Os en Ude. Er werden al eerder twee van dit soort graven ontdekt. Maar bij het opgaven van de derde graf sluiten de archeologen tot hun grote verrassing op deze rijkdommen. Theo Verbrugge. Nou, dit moet het uh, graf dan uh, zijn. Een aantal uh, boomstammen die markeren het, uh, het graf. Nou, ongeveer. Anderhalve meter diep. Hooguit. Een groot uh, braakliggend terrein hier in het natuurgebied uh, De Maashorst, uh, Peer Verkuilen, die dit uh, natuurgebied vertegenwoordigt. Wat zien we hier nou eigenlijk allemaal? En je ziet heel veel uh, heuveltjes, zeg maar, uh, heuveltjes zand. En wat zijn die heuveltjes dan? En die heuveltjes zand dat zijn allemaal uh, oude graven. En dat zijn dan niet graven waar echt mensen hebben gelegen... maar waar uh, uh, zeg maar asresten van mensen in urnen uh, begraven zijn. Die stellen dan niet zoveel meer voor, want dat kunnen er dus heel veel zijn. Dat zijn de gewone mensen in dit gebied. En middenin ligt dan... Een het graf, graf. Het, een graf van waar iemand. iemand dus begraven was wat uniek was in die periode. Ja, in die periode echt uniek, met de bijzonderheid dat, er, uh, dat het graf opgevuld was met, met houtschool. Ook iets, iets bijzonders, blijkbaar iets van, vanwege om te conserveren. En met de sieraden uh, erbij. Ja. Het gaat vandaag vooral over die sieraden. En daar gaan we even verderop in het Museum voor de Religieuze Kunst kijken. Nou, Richard Janssen, we, we buigen ons over de vitrine waar, waar de sieraden liggen... om ze te beschrijven. Ze zien een beetje groen uitgeslagen uit. De armbanden, de enkelbanden, ja. Ja. dat heeft te maken met het kopen, denk ik. Dat is niet de oorspronkelijke kleur. Brons is van oorsprong veel, uh, goud. Is veel, heeft veel meer goudkleur. Dus in die tijd zal het nog veel blinkender zijn geweest dan ze hier nu uh, bij uh, liggen. Toiletspullen, wat, wat kunnen we daar nog van terugvinden? Er ligt een klein setje met toiletgerij. Dat bestaat uit een, een pincet, een nagelkrabber. Beide ja, geven aan dat lichaamsverzorging in die tijd al, ook al belangrijk was. Het zijn niet zeg maar, die, die woeste barbaren, germanen, maar die wij, dat beeld dat we hebben. Die mensen deden ook al lichaamsverzorging. Een baardtangetje is het waarschijnlijk gebruikt om de baardharen bijvoorbeeld uit te trekken. We kunnen hier nog een klein stukje verder lopen. Dan zien we een soort reconstructiefoto gemaakt, zou je kunnen zeggen... van de vrouw of man, want dat, dat weten we niet. Wel een, een man of een vrouw met vlechten. Ja, vlechtenringen zijn aan beide zijden gevonden. Het haar is dus in vlechten gedragen. Maar als we kijken naar parallellen... in Nederland heb je die in Nijmegen, maar vooral in Duitsland kan dat in mannen- en vrouwenvragen voorkomen. Zowel mannen als vrouwen droegen haar in vlechten. Het is een rijk iemand. Ja, dat zijn, uh, het zijn geen vorsten of koningen in onze betekenis uh, geweest. Het zijn uh, vooraanstaande rijke personen... en binnen uh, gemeenschappen een aanzien hadden... een belangrijke rol hadden. En ook in die hoedanigheid zijn begraven. Hè? Dat is natuurlijk het belangrijkste, dat die gemeenschap heeft... Die dat aanzien ook meegegeven aan de persoon. Want, want anders werd je gecremeerd. Anders werd je gecremeerd en uh, werden de objecten misschien gewoon gehouden... of gingen, werden ze overerfd. Maar Een want... hele rijke meneer of mevrouw uit die periode met aanzien. Ja, zeker. Dat was Richard Jansen van de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. Daarmee komen we aan het eind van dit Radio 1-journaal. We kijken natuurlijk in grote spanning naar Den Haag... waar minister Kamp ergens de komende 10, 20 minuten een persconferentie zal geven... en ons gaat bijpraten over het pensioenakkoord... waarover hij spreekt met de sociale partners. Als dat gebeurt, zijn we natuurlijk terug op Radio 1. We geven over aan Avondspits eh, van WNL aan Joost Eertmans met eh, wellicht een actuele stelling, Joost? Ja, het valt, je valt met je neus in de boter wat dat betreft. Het is de FNV-crisis die ook bij ons centraal staat in avondspits zo direct. We zullen ook schakelen naar de persconferentie van Henk Kamp, Tim, als hij, als hij zover is. Maar ons, onze betoog vanavond is, het poldermodel is ten dode opgeschreven dankzij de FNV-crisis. Daar kunnen de mensen op gaan bellen op 0800-1121 11 of via Twitter. En dan kan het op hashtag WNL. We praten erover. Het poldermodel is ten dode opgeschreven zo direct in avondspits na het NOS-journaal.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 In Den Haag overlegt minister Kamp met de vakbonden en de werkgevers over de pensioenen. FNV-bondgenoten en avocabo wijzen het akkoord van dit voorjaar af en willen niet verder onderhandelen. FNV-Bouw wil extra toezeggingen en FNV-voorzitter Jongerius hoopt die van Kamp te krijgen. Straks houdt minister Kamp een persconferentie.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 Op straat waren hevige gevechten tussen de Taliban en de politie. En de Nederlandse astronaut André Kuipers gaat op 20 december de ruimte in. Kuipers zou eerst eind november worden gelanceerd... maar dat werd uitgesteld na een ongeluk met een onbemande raket. Het wordt de derde keer dat een Nederlander een ruimtevlucht maakt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Himstra. In het noordwesten en westen trekken nu enkele buien over. Later vanavond trekken die het land op en het wordt ook later weer droog. Het waait nog altijd stevig, windkracht 3 tot 4 in het binnenland. En in de kustprovincies windkracht 5 tot 6 uit het westen tot zuidwesten. Het blijft vannacht flink doorwaaien. Daardoor wordt het niet echt koud, een graad of 13 aan zee tot 10 in het binnenland. En vannacht is het in grote gebieden helder. In het noorden neemt de wolking toe en later in de nacht gaat het daar wat regenen. Morgen begint de dag dan met veel bewolking. Vooral in het noorden en noordoosten valt af en toe lichte regen of motregen. In de middag zijn er ook enkele opklaringen en kan er een enkele bui ontstaan. In het zuiden is de kans op zon het grootst. Het wordt morgen 16 tot 18 graden. De windwaart morgen uit west tot zuidwest is bovenlandmatig, windkracht 4, en langs de kust vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Donderdag en vrijdag is het aangenaam weer. Droog, geregeld zon en minder wind. Het wordt ongeveer 18 graden. In het weekend wordt het wisselvalliger. Zaterdagmiddag vanuit het westen regen. ABB Verkeersinformatie. Bij Amsterdam en bij Rotterdam is de avondspits eigenlijk al zo goed als gedaan gaat iets minder snel rond Utrecht. Nog een paar files springen eruit. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofaar en Sveen... en zoek de -Rijndijk, 5 kilometer. In het noorden van het land drukt op de A7 Herenveen naar Groningen... tussen Leek en Hoogkerk 3. En op de A27 Utrecht-Breda tussen Noordloos en de brug bij gorkum 7 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Bewijs is geleverd door de FNV. Het poldermodel is ten dode opgeschreven. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL. Bel WNL 0800 1121. Ja, de pers persconferentie staat uh, op het punt van het beginnen door Henk Kamp. Uh, hij overlegt vandaag met vakbonden en werkgevers en zal zo direct dus naar buiten komen. Wij houden u op de hoogte. We gaan rechtstreeks schakelen naar uh, de studio weer terug in Hilversum... om te kijken wat Henkamp te melden heeft. Maar intussen is het voor mij de vraag of de generatie van 40 jaar jonger ooit nog pensioen zal ontvangen. En terwijl ik dat denk, zit ik te kijken naar een fnv soap die op dit moment haar hoogtepunt beleeft. Zelfs intern komt de vakbond er niet meer uit. Gisteravond scheurden de 19, ik herhaal 19, bonden uit elkaar... Drie bonden boksen zich op tegen de centrale leiding. Ze willen meer zekerheid over de hoogte van hun pensioenen. Meer zekerheid, een hilarische eis. Zekerheid en pensioenen, dat is toch net zoiets als vleesetende vegetariërs. Het combineert niet echt. En wie gaat die zekerheid bieden? Henk Kamp? Grote kans dat hij nu terugkeert naar zijn oorspronkelijke plan. Een kale verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 in 2020. Gefeliciteerd FNV. Kamp kan ook niet anders. De geldkraan in Nederland heeft decennia te ver opengestaan. We hebben ons dankzij diverse kabinetten diep in de staatsschulden gewerkt. En de levensverwachting van mensen is in die tijd alleen maar gestegen. Kortom, werk aan de winkel. ploeteren heeft geen zin. Ik zei het al eerder, wat Nederland nodig heeft is een vuist op tafel. En liever geen linksdraaiende uit elkaar de tent uitvechtende bondgenoten... die vooral vechten tegen hun eigen ondergang. Polderen is ploeterig geworden. Het poldermodel is ten dode opgeschreven. U kunt erop bellen op 0800-1121. Kan ook getwitterd worden via hashtag BNL. Bel BNL 0800 1121. Ja, Kamp spreekt dus zo direct, maar eerst u. Dat kan dus op 0800-1121. Bent u het met me eens? poldermodel is ten dode opgeschreven in Nederland. Het is ploeterig geworden. Het ploetermodel wil ik het ook wel noemen. Of zegt u onzin? We hebben alle geluk en liefde en, en vrede in de wereld... en de, vooral een economische vooruitgang gezien dankzij het poldermodel. Belt er dan ook. 0800-1121. Ik spreek nu met Ronald Dekker. Hij is arbeidseconoom bij de Universiteit van Tilburg. Meneer Dekker, goedenavond. Drie. Meneer Dekker, goedenavond. Ik weet, het, ik weet dat u er bent. Oké, okay, we wachten even tot u er echt bent. Met een eigen man heb ik al aan de lijn uit oblast -Serdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent het oneens met mij? Ja, ik ben het absoluut oneens. Kijk, dat dit, dat dit fout loopt, dat kan gebeuren. Maar dat mag ik zo zeggen, die schuld moet je volledig bij de FNV neerleggen. Alleen, in de Tweede Kamer is er ook op dit moment één groot poldermodel. Want op het moment dat, uh, je ziet het nu met het minderheidskabinet, op het moment dat het PVV het niet meer eens bent, gaan ze ergens anders lopen ja, maar kijk, om alles rond te krijgen. Ja, maar ik vind het vergelijking met de Tweede Kamer wel een beetje bizar, want dat is een gekozen volksvertegenwoordiger Terwijl de FNV, ik vraag me af, namens wie praten ze? Kijk, de FNV praat natuurlijk, en dat is natuurlijk ook wel een punt, dat de FNV praat namens heel, een heel klein deel van de Nederlandse bevolking. Want wie is er op dit moment nog lid van de vakbond? En als je dat ziet, kijk, dat dit nu fout gelopen is, Alla. Voilà. Alleen een denk ik van, bij volgende gelegenheden, bij cao onderhandelingen en dat soort dingen, zal het gewoon weer op zijn pootjes terecht gaan komen. En nu, ja, nu zal de regering aan zet zijn op het, op het gebied van de, van de pensioenen. Maar ik denk dat Kamp het slechtste scenario zo, zo direct zal uitspreken. Ja, wil ik niet, maar dat zit eraan te komen. Dat hij zegt, ja, zo'n FNV, daar heb, ik, daar heb ik helemaal niets aan, want ik, ik weet niet wat de FNV wil. Dus ik kies mijn eigen plan. Dat zal hij niet doen. Want laat ik het zo zeggen, hij weet ook wel dat hij dan op een gegeven moment die andere 17 ook tegen zich krijgt. Kijk en dat hij nu op een gegeven moment alleen de FNV tegen zich krijgt. Dus hij zal waarde bij de wij gaan doen bij zijn eigen plan. Hij zal proberen die 17 tevreden te stellen. En kiest dan eieren voor zijn geld. En de FNV zal een eieren voor zijn geld moeten kiezen op het moment dat het dan inderdaad uh, het aangepaste plan van Kamp er uiteindelijk doorgedrukt wordt. Oké, okay, u, uh, u zegt hij moet door de pomp. De kamp zal toch, toch uh, water bij de wijn moeten doen? De kamp zal water bij de wijn moeten doen. Okay. Hij kan de kans niet laten liggen dat, die 17, dat hij die andere 17 partijen niet, met, niet achter zich aan krijgt. Maar ik zou zeggen dat hij die andere 17 partijen ook tegen zich krijgt. Dank u zeer. Meneer Hommer eh, Kostanje als ik het goed zeg uit Dieren. Goedenavond. Jawel, goedenavond. Zegt u maar, bent u het ermee poldermodel is ten dode opgeschreven. Nee, ben ik ben het er helemaal mee oneens. Of u moet een... Beter alternatief hebben voor het poldermodel. Daar kun je het graag over hebben. maar als u zegt een dode opgeschreven, nee, dat is natuurlijk niet waar. Nou, het alternatief is inderdaad niet polderen, is, is dus niet ploeter in mijn, mijn ogen en is gewoon het, het, uh, het democratisch bestelselgang laten gaan. Regering, regeer, parlement, uh, controleer. Ja, helaas, uh, u uh, meldt dat de uh, bond weinig leden heeft onder de werkers. Dat is waar. Maar als u bekijkt wat de uh, afgelopen verkiezingen als resultaat hebben gehad, dat bij de statenverkiezingen al sommige provincies onder de 50% belanden. Wat heeft u dan voor alternatief? Uh, nou, dat een, het, uh, dat, ja, nou, dat is een. Dat zegt u Nou, dat is een. Dat is een statenverkiezing. De parlementsverkiezingen liggen altijd nog boven de 60%. Bovendien, als je de opkomst vergelijkt met het aantal leden. Hè, dat is 20% geloof ik, wat lid is van, van de vakbond. Uh, ten opzichte van de beroepsbevolking. Dus dat lijkt mij. In die zin, een vakbeweging die uitermate zwak is, vindt u niet? Nou, dat weet ik niet. Of ze uitermate zwak zijn. Ze vertegenwoordigen, ondanks dat niet iedereen lid is van die vakbond. wel alle werknemers. Ze sluiten voor alle werknemers de CAO af en niet alleen voor hun leden. Maar, maar ze vallen nu. Wat dat, dat betreft. Ja. Sorry? Nee, sorry, gaat u gang. Oh, nee, ik, ik, ik denk dat u. Uh, af wilt van het poldermodel. Dat vind ik jammer, want het heeft bewezen goed te functioneren dat het af en toe uh, in sommige ogen uh, wat minder vrij uh, tot resultaat leidt, ja, dat zou zo zijn. Uh, maar goed, als we naar de politiek kijken, dat lijkt natuurlijk ook niet altijd tot een vrij resultaat. Dat ben ik ook met u eens. Ja, we, we... Denk, dan denk ik dat ik toch liever voor het polder ben, met alle tekortkomingen van die, dan dat ik ben voor de oplossing die u en de uwe uh, nadragen, die zie ik... Uh, uh, dat is weinig perspectief, in. Meneer Costanje, uw mening is helder. U bent het niet mee eens. Mijn mening is overigens luisteraar. Het poldermodel is ten dode opgeschreven. Dankzij de fnv soap ook van, van gisteravond. Er wordt veel getwitterd. Uh, Paf uh, twittert. Het poldermodel wordt omzeep geholpen. Doordat de zeurende kleuter Henk van der Kolk alles wil. De hele zak snoep. En anders staat hij te stampvoeten. En Aard van der Graag zegt. Uh, polder zal wel eens een griepje hebben. Maar wordt altijd weer beter. Nederland heeft ongelooflijk veel te danken aan het poldermodel. Thomas twittert. Het poldermodel is een worst geweest. Die ze ons voor hebben gehouden. Nu de worst verschimmeld is, is er geen nieuwe worst meer. Zo kan je het ook zeggen. Ik ga ik ga gewoon naar Ronald Dekker. Ronald Dekker is ons aangekondigd arbeidseconoom bij de Universiteit van Tilburg. Goedenavond meneer Dekker. Goedenavond. Ik zie een FNV-parlement, zoals het ook nog eens een keertje echt heet. Ik ruik de mannen van 55 plus en uh, die, die het niet met elkaar eens zijn. Zit ik uh, een beetje goed in de samenvatting of zegt u nee? U zit uh, vol met vooroordelen meneer Edmans. Ja, nou dat zet de discussie op scherp zeg maar. Ja, nee, het, het, hey, kijk, de, de stelling is uh, wat wij rond Rotterdams uh, gelul uh, noemen... En gelukkig zijn er al veel mensen die inbellen die hetzelfde beweren. Het model uh, is uh, een wezenskenmerk van de Nederlandse samenleving. En zeker waar het sociaal-economische aangelegenheden uh, aangaat... is het volstrekt logisch en relevant om overleg te hebben... tussen de overheid aan de ene kant... en de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers aan de andere kant. En die drie partijen hebben elkaar voor dat soort aangelegenheden nodig... En natuurlijk knettert het wel eens en natuurlijk gaat het wel eens langzamer dan verlichte despoten wellicht zouden willen. Maar het heeft, zoals Aard van der Graag net al twitterde, uh, ons uh, goed uh, gedaan de afgelopen jaren... En ondanks alle problemen bij de vakbeweging van de afgelopen tijd uh, is het poldermodel uh, springlevend. Maar ondanks dat uh, gevierde, springlevende uh, over, overlegmodel, het poldermodel, zie ik alleen maar grote discussies die we tot het einde maar toe weten te rekken, zonder dat er besluiten vallen. Denk aan de WHO-discussie, denk nu aan dus nee, de AOW-discussie. Nee, AOW nee, nee u, u, u kijkt daar echt te kortzichtig naar. Het, het, het kan voor de daadkrachtige verlichte despoot wellicht wat lang duren, maar er komt wel een besluit tot stand waar, waar draagvlak voor is. Oké, okay, we gaan nu even onderbreken met de Dekker, want we gaan live nu naar Hilversum, naar Den Haag. Excuus, daar zit Henk Kamp, minister van Sociale Zaken en hij. Ik ga, nu naar, ik ga nu naar Lucella Carasso. Precies, we gaan even via Hilversum naar Den Haag... Eh, om te kijken of dat poldermodel ten dode is opgeschreven. Op Sociale Zaken is verslaggever Peter Blok. Peter, ze komen ja, naar buiten. Ja, minister Kamp die, uh, komt nu net binnen. Ja, staat iedereen nog achter uw pensioenakkoord, meneer Kamp? Nou, ik ben hier speciaal naartoe gekomen om uh, wat dingen tegen u te zeggen. En ook deze vraag zal ik zo graag beantwoorden. Ja, nou, dat uh, gaan we dan uh, gelijk meemaken. De fotograaf van Schieten, een plaatje van hem. Hij komt niet Alleen, want ook Bernard Wientjes van VNO-NCW komt binnen... en Agnes Jongerius van de FNV. Dat betekent dat ze toch hier wat met elkaar te melden hebben. De minister begint met zijn persconferentie zo. Iedereen aan boord, mevrouw Jongerius? Volgens mij zijn we hier voor een persconferentie. Van de minister. Misschien moeten we daar eerst maar even naar luisteren. Nou, dan gaan we daar naartoe. Het oogt nu wat, uh, wat rommelig. Aanvankelijk zouden ze allemaal naast elkaar gaan zitten. En zouden we van hen iets gaan horen. Nu is het uh, wachten op minister Kamp. Zo klonk het niet heel. Uh, sociale zaken. Positief nee, Peter. Uh, nee. Hoe staan dus, de gezichten? Uh, benieuwd. Ja, niet, uh, niet heel erg vrolijk. Dus. Wat dat te betekenen heeft, dat willen we natuurlijk graag weten. Jongerius wil dat niet zeggen. Mientjes ook niet. Ze verwijzen naar de minister. Die zit klaar, maar ondertussen zijn alle fotografen... op iemand anders plaatjes aan het schieten. En nu wil uh, Kamp toch bijna gaan beginnen. Persconferentie dus op sociale zaken... naar aanleiding van het pensioenakkoord fotografen en camera's hun werk kunnen doen. U luistert naar een extra uitzending van het Radio 1-journaal... binnen Avondspit, persconferentie Goed, welkom, dus van dames Kamp. en heren. Uh, zojuist is een uh, gesprek gevoerd over de voortgang van het pensioenakkoord... door minister Kamp met de sociale partners. En daar is afgesproken dat minister Kamp... Uh, een toelichting zal geven op het gesprek. Dus ik geef nu graag het woord aan de minister. Dank u wel.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 U weet, de oude bestaat uit twee grote onderdelen. Eén onderdeel is de AOW en het andere onderdeel de aanvullende pensioenen. En wij met elkaar, de sociale partners en de Rijksoverheid... dragen daar verantwoordelijkheid voor. Eerste verantwoordelijkheid voor de Rijksoverheid ligt bij de AOW. Eerste verantwoordelijkheid voor de sociale partners... ligt bij de aanvullende pensioenen. En wij denken dat het meer dan ooit nodig is om nu gezamenlijk op te trekken... om de problemen die zich voordoen, om die te kunnen tackelen... U kent die problemen. Een snelle groei van het aantal uh, ouderen. Er is zelfs sprake van een uh, verdubbeling van het aantal ouderen in Nederland. Verder is het zo dat de uh, voortdurend lage rentestand en ook de lage beurskoersen... die leiden tot een lage dekkingsgraad bij de aanvullende pensioenfondsen. Uh, dat betekent dat de pensioenfondsen uh, moeite hebben op dit moment... en mogelijk ook uh, de komende tijd om hun pensioenen te indexeren. En Verder speelt op de achtergrond natuurlijk mee de eurocrisis in een vervolg op de kredietcrisis. Dus er is een, een risicovolle omgeving voor de oude dagvoorziening. En in, tegen die achtergrond is het van groot belang... dat uh, diegenen die verantwoordelijkheid dragen... dat die die verantwoordelijkheid juist nu waarmaken en gezamenlijk optrekken... om te zorgen dat die problemen uh, aangepakt worden. En dat we zo goed mogelijk voor de belangen van de gepensioneerden... en de mensen die straks pensioen willen gaan genieten... dat daar, wij daar zo goed mogelijk voor opkomen. Ik denk dus dat dat gezamenlijk moet gebeuren tussen, uh, tussen de sociale partners en de Rijksoverheid. En daarom dat ik blij was met het uh, pensioenakkoord wat de sociale partners onderling in juni 2010 hebben gesloten. En daarom ook dat ik erg mijn best heb gedaan om te proberen dat ook uh, te laten resulteren in uh, een gezamenlijke afspraak. En die gezamenlijke afspraak die is uh, gemaakt in juni van het jaar Die gezamenlijke afspraak die is gemaakt in juni van dit jaar, enkele maanden geleden... waarbij dat pensioenakkoord nog eens een keer bevestigd is, nader uitgewerkt is. De keuzes die de sociale partners in hun, pensioen, in hun pensioenakkoord vorig jaar hebben gemaakt... die zijn bevestigd in het pensioenakkoord van dit jaar. Die keuzes zijn dat er een koppeling komt van de pensioenen aan de levensverwachting... en een koppeling ook aan de ontwikkelingen op de financiële markten. En dat zijn volgens mij de verstandige keuzes die gemaakt zijn. En wat nu onze taak is om te zorgen dat wij die keuzes vervolgens uitwerken... en dat we dat vastgelegd krijgen in de pensioenwet. En in die pensioenwet moeten wij dan veiligstellen... dat de intergenerationele belangen dat die evenwichtig worden behartigd. Dat betekent dat niet alleen ouderen zich verzekerd moeten weten... van een goede oude dagsvoorziening, maar dat dat ook geldt voor de jongeren. Wij moeten opkomen zowel voor de belangen van de jongeren als de ouderen. En dat moet dus in de uitwerking van het pensioenakkoord worden vastgelegd. En in de tweede plaats moeten wij ook zorgen dat, de overgang, dat de, het omgaan met de oude rechten, de oude pensioenrechten, in het licht van de nieuwe overeenkomsten die gemaakt zijn voor een nieuw pensioenakkoord, nieuwe pensioencontracten, dat die overgang van die oude rechten dat dat ook op een zorgvuldige manier gaat gebeuren.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 als ook binnen uh, de vakcentrale MHP, als ook binnen de CNV. Daar zijn nog een aantal punten naar voren gebracht... waarvan men zei, nou, wij willen daar, uh, daar nog uh, wat extra verduidelijking hebben... wij willen daar nog wat extra uh, tegemoetkomingen hebben... om te zorgen dat, voor, in het bijzonder ook voor de mensen met lage inkomens... de overgang van uh, werken naar pensioen, dat die ook in de nieuwe situatie... de, nie de nieuwe opzet, dat dat zo goed mogelijk kan uh, verlopen. Daar hebben we vandaag met elkaar opnieuw over gesproken en we hebben met elkaar de overeenstemming over bereikt. Dat betekent dat die punten, ik zal ze kort even doornemen, dat wij het over die punten eens zijn geworden. En ik ben van plan dat dus ook morgen aan de Tweede Kamer te laten weten. Die punten dat zijn de volgende. In eerste plaats is het zo dat er een levensloopregeling is en dat er een aantal mensen substantieel gebruik maakt van die levensloopregelingen. Die hebben daar voor de planning van hun oude dag uh, rekening mee gehouden. Uh, we hebben met elkaar afgesproken dat uh, diegenen die substantieel gebruik maken van die levensloopregeling... dat die ook het gebruik van die levensloopregeling kunnen continueren. In de tweede plaats is uh, vastgesteld dat in het kader van uh, de voorbereiding van de begroting door, uh, door ons, door het kabinet... Uh, een mogelijkheid werd gecreëerd tot wat wij noemen vitaliteitssparen. Dat is, ja, als werkende zet je gedurende je werkzame leven een bedrag opzij. En op een gegeven moment dan kun je dat bedrag gebruiken... of voor een sabbatical, of je kunt het gebruiken om uh, zorg te verlenen... aan iemand in jouw gezin die die zorg uh, nodig heeft. Of je kunt het gebruiken om, uh, om een extra scholing of training te doen... Of je kunt het gebruiken voor deeltijdpensioen of misschien ter ondersteuning van een bestaande vervroegd pensioenregeling. Wat wij met elkaar hebben afgesproken is dat die regeling voor vitaliteitssparen, waarbij een bedrag van maximaal 20.000 euro gespaard mag worden, dat die inderdaad vormvrij voor al die doelen gebruikt kan worden. Dus ook om een bestaande, pensioen, een bestaande vervroegd pensioenregeling om die te ondersteunen. Het derde punt wat wij met elkaar hebben uh, uh, kunnen afconcluderen... dat betreft wat wij noemen de werkbonus. Dat gaat om het volgende. In de laatste jaren dat mensen werken... en dat dus uh, veel mensen afvallen van de arbeidsmarkt... Uh, in de laatste jaren dat de mensen werken en dus door blijven werken... tot aan het moment dat ze met uh, pensioen gaan... in die laatste jaren gaan we met name de mensen met lage inkomens... in staat stellen om een extra bedrag uh, te sparen... Zij krijgen dus een, een extra belastingkorting, kunnen een extra bedrag sparen... en met dat extra bedrag kunnen ze hun overgang van werken naar pensioen beter laten verlopen. Deze drie punten die dus door MHP, CNV en FNV de afgelopen tijd na het sluiten van het pensioenakkoord... in juni 2011 naar voren zijn gebracht, daar hebben we met elkaar vandaag overeenstemming over bereikt. En ik ben dan ook blij dat dat gelukt is dat stelt mij in staat om morgen een brief naar de Tweede Kamer te sturen... waarbij ik de Tweede Kamer laat weten dat wij overeenstemming hebben bereikt over het pensioenakkoord. Maar dat wisten ze al van mij. Maar dat we bovendien overeenstemming hebben bereikt over deze drie aanvullende punten. En ik zal dan ook in die brief de Kamer oproepen, en ik doe dat nu ook... om nu dan ook steun te geven aan dit pensioenakkoord en aan deze nadere uitwerking. We hebben er lang met elkaar over gepraat.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 En ik uh, doe dus ook een oproep aan, de, aan de, de fracties in de Tweede Kamer, aan de Tweede Kamer als geheel, om nu bij het debat wat zij voor deze week uh, hebben uh, aangekondigd met mij over het pensioenakkoord, om uh, steun te geven aan dit akkoord en aan die nadere uitwerking waar wij vandaag overeenstemming over hebben bereikt. Um, dat was hetgeen ik... Uh... Ja, tot zover dus Henk Kamp, de minister van Sociale Zaken. Ja, er is overeenstemming bereikt. Hij had een lange aanloop nodig, maar uiteindelijk vertelde hij dat ze eruit zijn. Natuurlijk belangrijk is of FNV Bouw nu over de streep is getrokken, Peter. Waardoor FNV een meerderheid heeft. Ja, dat is uh, cruciaal inderdaad. Als FNV Bouw zegt, wij zeiden nee tenzij. Ja, die tenzij, daar komt hij toch aan tegemoet. Want dit zijn toch uh, twee belangrijke punten voor FNV Bouw. Dat je toch eerder moet kunnen stoppen met werken als je een zwaar beroep hebt. En uh, ja, dat mag dan allemaal niet te veel kosten. Er moet ook wat gedaan worden voor de lagere inkomens. Ja, Kamp zegt dus dat hij daar overeenstemming over heeft bereikt... met Agnes Jongerius. Dus ze heeft hier nog iets weggehaald... voor de van de hel. En uh, heeft daarmee waarschijnlijk die meerderheid binnen bij de FNV. En dus kan Kamp verder met zijn pensioenakkoord. En uh, hij verwacht ook dat hij het door de Tweede Kamer kan loodsen. Want als de FNV voor is, waarom zou de Partij van de Arbeid dan tegen zijn? Goed, maar de problemen binnen FNV als geheel natuurlijk zijn uh, hier denk ik nog niet mee opgelost. Maar dat gaan we allemaal morgen horen of vanavond. Peter, dankjewel. Hebben wij nog uh, even tijd om terug te gaan naar avondspits. Ging hier ook over Joost Eerdmans, het poolmodel. Ja, dankjewel. Ja, Henk Kamp, zijn praat is voorbij. God, niet voor de minister. Hij heeft ons hele avond, avondspits vol gekletst. Uh, dat is duidelijk. Uh, nog gauw een, uh, één mening uh, op de stelling uh, van mij. Tijd voor het pollmodel is voorbij. Het pollmodel is over en uit. Wouter Roos uit Westerveld, is het daarmee eens? Ja, uh, 100 procent. Uh, uh, even de vorige spreker erover dat uh, onzin was en gelul en noem maar op. Wat jij daar beweerde. Maar wat je heel vaak uh, hoort en ziet is dat ex-politici, oftewel aanstaande politici die graag carrière willen maken in een politieke partij, uh, zich zo profileren in de vakbond of uh, met wientjes, noem maar op. Die gaan met elkaar in gesprek. Komen altijd met een mooie uh, van dit is wat we willen. En op die manier wordt gewoon het Nederlandse volk gewoon een was neus voorgehouden. Want ja, het is eigenlijk allemaal van tevoren al besloten. Dankjewel, dank je zeer. Wouter Rozen heb ik nog met een kort statement. Eens of niet, eens het scholdermodel is over en uit. Wouter Rozen. Oh, zal weg op lijn 1. Arie is uit Amsterdam. Ja. Een kort, korte reactie, poldermodel kort. is de dood opgeschreven. korte reactie is voor mij, uh, uh, ik verlang naar de baren biesheuvels, ik verlang naar de max van de stoels, de mensen die gewoon knopen doorhakken en geen gezeik met allerlei overleg. Want ook dit model wat nu weer uitgewerkt wordt, uitgewerkt is, bewijst dat het poldermodel echte zielen is. Ja, ik vond de woorden, dankjewel Arie Groot, zeer eens gevonden woorden van Henk Kamp ook illustratief eerlijk gezegd voor de stelling het poldermodel is over en sluiten. Het poldermodel is aan het langs langste tijd uh, begonnen. We moeten afronden helaas voor deze avondspits. Uh, het, was, het was er genoeg uh, deze 4,5 minuut met u te delen uh, op, op, ons, uh, op ons betoog van vanavond, namelijk dat de, de, de stelling dat het poldermodel verleden tijd is. Morgenavond zijn we er weer met een nieuwe avondspits. U gaat nu luisteren naar Kunststof. Daarin actrice Antoinette Maar Ze speelt nu de monoloog Land zonder woorden van de Duitse schrijfster Dea Loor. Zodat u het maar weet. Wij zijn er morgenavond weer. Tot dan.